Het is 4 uur. Unieke FM met het nieuws van 1984. In januari verschijnt de eerste Apple Macintosh-computer in de winkel. Het voorjaar van 1984 is macaber. Marvin Gaye wordt doodgeschoten door zijn vader. Motorcoureur Jack Middleburg valt tijdens een race en overlijdt in het ziekenhuis. Sportverslaggever Theo Komen komt bij een verkeersongeluk om het leven. En de komiek Tommy Cooper sterft tijdens een optreden. Eind mei wordt het Noorden en Oosten van Nederland getroffen door een enorme stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. In onder meer Groningen, Leeuwarden en Zwolle worden winkels geplunderd. Gastland Frankrijk wint het EK voetbal. En vanaf eind juli is Los Angeles het toneel van de Olympische Zomerspelen. Het Nederlandse vrouwenhockeyteam doet voor het eerst mee en wint meteen goud. Ronald Reagan krijgt van de hele wereld de wind van voren. Bij een microfoontest zegt hij bij wijze van grap dat hij zojuist heeft besloten de Sovjet-Unie te bombarderen. Op 4 november wordt hij desondanks verkozen als president van de Verenigde Staten. De giframp in het Indiase Bhopal kost 20.000 mensen het leven. De Indiase premier Gandhi wordt door haar eigen lijfwachten neergeschoten en overlijdt. Op 16 december begint de nieuwe Nederlandse zeezender... Radio Monique met uitzenden. En in februari beklimt de radiocontroledienst... wederom de schoorsteen in Amsterdam-Noord. De zender daar staat niet aan. Via de zender die wel aanstaat... doet Uniek live verslag van deze mysterieuze actie. Later dat jaar treffen ambtenaren op een zendlocatie een kast aan... met daarin een zender en een slang... Specialisten verdoven de slang, de zender wordt in beslag genomen. Maar het gaat hier weer eens om een nepzender en de slang is volkomen ongevaarlijk. Een tweede stunt dat jaar met een nepbom bij de zender doet de reputatie van Uniek eerder kwaad dan goed. In september staat Uniek op de Virato. Veel bekende Nederlanders weten de weg naar de uniek microfoon te vinden. Het is een van de laatste hoogtepunten. Talloze inbeslagdames en zelfs arrestaties doen uniek uiteindelijk de das om. In oktober wordt het stil op 98-1. Dit was 1984. Dat is lekker. Daar zijn ze weer. De makers van toen met de muziek van toen. Radio Uniek FM. Terug voor. Hey, hey, hey. Luisterijs in Nederland. Dit is de stem van het Remeiland. die bereikt vanaf de vrije mutie. Ruud van Persen! Yesterday has, has gone uit 1968. Uh, een hele goede middag allemaal, een uurtje van Vels op je radio... zoals uh, ik dat zelf deed in 1983. En dat was in het uh, vroege voorjaar en uh, de zomer een paar maanden. Uh, het is erg druk hier, je bent uh, uiteraard bij de uitzendingen van uh, Radio Uniek. We zitten op het uh, rem-eiland, zoals gezegd. Daar heb je het uh, vorige uur met uh, Jos het nodig over gehoord. En, uh, vandaag hebben we geen uh, sprekers, we gaan uh, wel veel muziek draaien... En uh, we gaan er vast even vooruitblikken op uh, de dag van morgen. vanaf de Noordenee. Ik uh, zeg even helemaal uh, goeiedag hier iedereen. Goedemiddag. Heeft iedereen er zin in? We zijn druk met elkaar aan het praten. Ja, eindelijk. En uh, ja, we gaan uh, maar weer uh, uh, muziek draaien. Het is allemaal eventjes wennen voor mij. want ik heb, geloof ik, in uh, geen 30 jaar een radioprogramma gepresenteerd. Uh, maar het, uh, als het goed is, gaat het uh, nu lukken. Ruus van Velsen ook weer een oudje, uit Pak een Beep 1965. en onmiskenbaar The Fortunes, and here it comes again. When I see that girl go walking by your love For me to say Hier komt ze gern van uh, dit wordt helemaal niks met, uh, met de techniek. Maar dat, uh, dat, dat moet allemaal wel lukken. Uh, we hebben nog meer muziek voor je. We gaan eerst maar eens eventjes een, uh, een plaatje draaien. Dan moet ik weer op deze knop drukken. En uh, Dat is niet zomaar een plaat. Het is een tipje. Het heeft uh, ja, eigenlijk niets gedaan in Nederland. En... Uh, ja. Het is een opname van Nirvana en Rainbow Chaser. Het komt uit 1968. Oud collega's. Oh, moet ik wel de. de dat is de Masters, de verkeerde vele die ik dicht um, even kijken, we gaan uh, muziek draaien uit. Uh, nou, wat zal het geweest zijn? Ergens uh, uit uh, 1965. oude. site. en als je dacht van, hé, hey, die ken ik ook van de Rolling Stones... nou ja, dat klopt, maar dit was het origineel. En ik vond het leuk om deze even te draaien. De Stones waren bij een concert van haar... en dat was voor de heren een trigger van... hé, hey, dat nummer dat klinkt best wel lekker... dus, dus laten we het weer gaan draaien. Um, ik dacht dat er een andere plaats zou komen... maar deze doet het nog wel aardig. Even wat meer tempo in het programma. Don't Fear the Reaper... Times have come Here but now they're gone the Seasons don't feel the reaper, Not do the wind, the sun, or the rain We can be like they are Come on, baby Don't feel the reaper. Baby, take my hand ...deze plaat steeds toepasselijker wordt. Don't Fear the Reaper. Uh, ja, het blijft toch altijd een mooie plaat uit 1976 uit mijn hoofd. Een tipje. The Blue Oyster Cult. Uh, ja, je zou er eigenlijk niet moeten weten hoe we hierbij staan. Het is maar goed dat er geen televisie is. Uh, want ik moet met de ene arm onder mijn andere arm... ...om weer een, uh, een jingle of in dit geval een reclameblok uh, in te starten. FAMO Rijschool Schellingwoude Woude. FAMO Rijschool Schelling FAMO denkt heel anders over rijlessen. Niks, geen zenuwen. Weg met die verkeersangst. Ontspannen en doelgericht uw rijbewijs halen. Praktijk en theorie met moderne lesmethoden. FAMO Rijschool Schellingwoude. Woude. 297 in Amsterdam-Noord. Telefoon 020-369641. FAMO Rijschool. Ook voor het vernieuwen van rijbewijs. Schelling -Boude. Weet u dat Munch Nijmachines de grootste nijmachinehandel in Amsterdam en omstreken is? Weet u dat Munch alle bekende merken heeft? Weet u dat Munch daar ook prachtige nijmachinemeubelen bij heeft? Weet u dat Munch u gratis instructie geeft? Weet u dat Munch een eigen servicedienst heeft? Weet u dat Munch Nijmachines Speciaalzaak gevestigd is op de burgemeester de vluchtlaan 11 tot 13 in Amsterdam-west? Weet u dat? Het grootste tapijtwarenhuis van Europa heet de Nederlandse Tapijt-Unie. 500 rollen tapijt tegen de laagste prijzen. Centuurbaan 192-194, Lineeënstraat 119 Hoekpolderweg, Osdorpplein 45 en Buikslotermeerplein 13. Nederlandse Wat een uh, lovers concerto. Nou, we gaan natuurlijk niet het verhaal uitleggen... over die klassieke muziek van, uh, van Mozart... Uh, ik wilde nog even iets anders, even iemand erbij halen... maar die kan ik op dit moment even niet vinden. Dus uh, we gaan gewoon weer een, uh, een plaatje draaien. En uh, eigenlijk wel typisch een uh, radio-uniek plaatje... want we hadden ook wel eens van die platen dat je dacht van... nou, er is uh, niks aan de hand. En uh, dit is, dacht ik, wel een aardig voorbeeld. komt uit Australië, de formatie Tintin. Uh, ik heb begrepen dat Barry, uh, of nee, Maurice Gibb... door de gitaar op, uh, opgespeeld heeft... En het nummer was nog niet eens af. En uh, ja, ze hebben het eigenlijk gaandeweg hebben ze het gemaakt. Het is alleen maar een refrein. Er zit niet eens een fatsoenlijke, fatsoenlijke tekst in. Maar uh, ja, we vonden het toch wel aardig om dat, uh, om dat even te draaien. Dus hier ken je het wel. Uit 1970. Toast and marmalade, for tea. sailing ships upon the sea. Aren't lovelier than you All the games I see you play You more lovely than the day when the sun is in your eyes I see through your disguise All the games I see you play Lovelier than you are the games. bij Radio Monique 963 in 1986 en ook nog even kort in 1987. Dan nou moet ik er wel bij zeggen dat ik totaal niet geschikt was als dj... om te werken op een zendschip. Want ik heb de eerste vijf dagen toen ik aan boord kwam... ziek op bed gelegen. En uh, ja, nou, dat, dat wil je eigenlijk niet weten. Uh, wij gaan zometeen gaan we het even hebben over uh, het zendschip De Noorderney... waar we morgen vanaf gaan uitzenden... En uh, ik heb even wat uh, gemonteerd klaargezet, en dat komt er zo meteen aan. Um, dan hadden we nu een plaat moeten hebben. En er gebeurt niks. Ja, dat is deze. En dat uh, ja, ligt iets vers in het geheugen. Rouderhouse. Nou, als je gewoon naar buiten kijkt, is het uh, fantastisch weer. Dus laten we dat maar uh, meenemen. Hier binnen is het in ieder geval lekker warm. Singing stormy wet well. Dat hadden we ook gezegd. Uh, we gaan het uh, heel even hebben over uh, Radio Monique. Uh, want uh, Jos uh, die, uh, staat hier nog eventjes uh, bij me. Zit er juiste microfoon, uh, Jos? Volgens mij ben ik ja, er. horen. Ja. Oh, geweldig. Ja. Hoop. Hoop. Hoop. de boel stort in. <laughs> we hebben bijna geen uitzending meer. Wij, uh, ja, wij hebben allebei bij die Monique gewerkt, maar we zijn elkaar nooit tegengekomen volgens mij. Nee. Jij nee. hebt uh, zowel aan boord als aan land programma's <laughs> gemaakt volgens mij. Ik kwam in 1985 ja. ging ja. naar de Ros Revenge en er ja. waren verschillende mensen. Eerst had je Rob Harthold, ja. Rob ja. van der Bos die ging er naartoe, ja, uh, Frits Koning, Frits Mulder. Ja. Nou, mocht je luisteren, Frits, ergens. Ja. In Cambodja, waar ja, je, je volgens ja, mij woont. Dan ja, ja. hebben we de groeten. Um, en toen zaten ze daar en toen dacht ik van, dat, ik wil dat ook. Ja. En uh, vandaar dat ik er ook heen ging. Volgens mij in 1985. Ja, had je een bandje gemaakt of, uh, of iets? Nee, nee, dat was dus dat allemaal op, via via, op voorspraak. Ja, en, precies. Uh, maar ja. een hele mooie tijd op dat prachtige genschip ja. Rosary Venge. Ja. ja, ik zei het dan net al zelf, was ik daar niet zo geschikt uh, voor... Uh, ik had inderdaad uh, iets van vijf dagen ziek uh, aan boord gelegen. Dus we hadden eigenlijk helemaal niets samen. Er waren dan echt twee mensen die dan uh, met z'n ja, nou ja, een hele week een radioprogramma moesten maken. Nieuws uh, verzorgen en, uh, en banden instarten en programma's maken. Dus we hebben niet veel aan me gehad uh, die week. Oké. Okay. Uh, wat is jouw herinnering aan Radio Veronica? Veronica. De ik de, het uh, Ik wilde daar ja, morgen op los gaan. Morgen zijn we... Uh, hey, je ziet hem hier vandaan, hè, van het Rijmenheiland. Ja, klopt. De Noorderney. Ja, ik denk dat hij hier één golflengte vanaf ligt. 538 meter. <laughs> Als je trouwens dit hoort en je zegt ik wil komen. Je bent welkom op, vanaf de Norderney. Zeker. Kom ja. maar naartoe. KNSM-werf. Ja. Vanaf een uur of tien uh, ja, ben vanaf je 10 welkom. uur. Um, mijn herinneringen, ik was een jochie. Ik luisterde naar Radio Veronica. Lex Harding was mijn held. Mm -hmm. Anderen mm -hmm. ook. Ja. Rob Oud, noem maar op Tineke. Um, toen heb ik al vanaf ja, 6, 7 jaar, eh, wist ik al, zei ik al, dat wil ik later ook. Had jij dat ook vroeger? Jazeker, want ja? het stond bij ons... Nou ben ik, ik geloof, iets maar van een jaar jonger dan jij. Maar eh, Radio Veronica stond bij ons thuis eh, altijd aan. Mijn moeder had dat altijd aanstaan. staan. En ik kan me nog herinneren dat ik op... op op zaterdagmiddag of zo, geloof ik, hoorde ik een alarmschijfjingle en dat ik schrok van, hé, uh, hey, alarm, het is er in de hand? <laughs> ja, <okay. laughs> ik, ja, ik was echt klein, dus ik zou ja. 72 geweest zijn. Ja. Um, maar ja, de, je hebt ook nog jongere generatie... en altijd mensen die zich afvragen van, ja, Radio Veronica... Veronica op, op die boot, wat was dat nou eigenlijk? Nou, dat laten we nu even horen. Radio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 And I've always had your tender lips to keep me warm, oh I need to have the strip that flows from me, you, don't let me drift away my dear, when love can see me through, our love is my on only yours. Got the notion. Youth Corporation and Rock the Boat. Uh, ik ga nog even wat vertellen, want we kregen van uh, Louis uh, een e-mailadres... waarop je kan reageren als je denkt van, hé, uh, hey, uh, hartstikke leuk. Uh, dat kan. Uh, het adres is uniekfm.brik.nl. En Brik, dat is b-r-i-k.nl. Dus nog één keer. Uniekfm.brik.nl. Um, Wij zijn toe aan de volgende plaat. Ja, vergeef het me maar even, maar ik ben niet helemaal uh, <laughs> up to date. Ik geloof dat ik deze moet hebben. <middels> Een paar jaar later Je hoeft eigenlijk geen commentaar deze te laten. Disco beats uit de jaren 70, de BG's van dit. En uh, stay Alive. Een kind met epilepsie kan zomaar midden in de nacht een heftige aanval krijgen. Terwijl jij slaapt, of juist niet kan slapen omdat je bezorgd bent. We weten dat die aanvallen gevaarlijk kunnen zijn. Je kan overlijden aan een aanval. Voor deze ouders is het de speciaal ontwikkelde Nightwatch armband... En dan zien we dat bijna alle gevaarlijke aanvallen gedetecteerd worden. En dat is in de gewone praktijk niet zo. Elke Nightwatch armband kost rond de 1800 euro. Help mee om iedere ouder met een kind dat epilepsie heeft... rustiger te laten slapen. Geef een financiële bijdrage. Ga naar epilepsie.nl slash uniek fm. Uniek muziek. Boys, hè? Uit euh, nou ja, de jaren 90 waren ze vooral, of, 80 en 90, vooral uh, actief. En als ik dan kijk uh, naar uh, Neil Tennant en uh, Chris Lowe... zijn inmiddels ook de 70 gepasseerd. En uh, dit was slechts een tipje in 1996... En dat heeft uh, helaas uh, niks gedaan. Ik ga nog even het uh, e-mailadres e noemen... waarop je kunt uh, reageren op de uitzendingen van Uniek FM. Vandaag vanaf het, uh, het rem-eiland uh, in het IJ in Amsterdam. En uh, morgen vanaf het voormalige zendschip van de zeezender Radio Veronica... de Noordernij, en dat ligt hier aan de overkant... Maakt maakte net al de grap van op een golflengteafstand 538 meter. Um, wat hebben we nog meer? Ja, nee, ik ga dit even draaien. En dat komt eveneens uit de jaren 70 En dat is inderdaad nog een tipje. En dat, uh, dat komt toch zeker niet onaardig voor die tijd. Amerikaanse band. Starbuck, daar luistert het naar. En dat heet Moonlight Feels Right. En als het goed is, gaan ze vanavond de maand passeren. De wind doet some luck in my direction. I caught it in my hands today. I finally made a tricky French connection. You winked and gave me your okay. I'll take you on a trip beside the ocean. And drop to the top in Chesapeake Bay. Ain't nothing like the sky that knows a potion. The moon will send you on your way <laughs> Moonlight Feels right Moonlight Feels right We'll lay back and observe the constellations And watch the moon smiling bright Play the radio on southern stations, cause southern bells are hell at night. You say you came to Baltimore from Ole Miss, a class of 7'4", gold rain. The eastern noon looks ready for a wet kiss, to make the tide rise again. met zeer veel, veel interesse wezen kijken... hoe dat nou zat met die, met die lancering van, van, van, van, van dat maanschip. De Artemis 2, als ik het wel heb uit mijn hoofd. En uh, ja, die mensen die, die, ja, die vliegen daar... Met, met, met, met duizelingwekkende snelheid door het heelal. En uh, zoals ik zei, uh, wellicht dat ze vanavond of morgenochtend vroeg... Uh, zullen passeren. Uh, ondertussen moet ik uh, even een paar veders opentrekken, Ik noem nog even het uh, nummer waarop je kan reageren. Dat is uh, Uniek FM. Is het e-mailadres Uniek FM@brikbrik.nl. Uh, mijn uren uh, zitten bijna op. Uh, we gaan nog uh, twee platen draaien. En ik moet met mijn vinger hierop drukken, maar de zon die schijnt hierop. Dus ik kan niet precies zien welke het is. Oh ja, ik ga deze manoeuvre proberen. Uh, maar dan moet ik wel even mijn uh, ding openzetten. Nou, je hebt het wel in de gaten. Het is wel uh, amateurradio eerste klas. Dit zou moeten zijn. Dan moet je wel aanzetten, die veer openzetten natuurlijk, hè? Listen to Apple Jacks and Tell Me When. Tell me when you feel alive. Nou, pak een beetje 1964 en tell me when. Eh, wat ik trouwens eh, gezien heb een paar jaar geleden... Eh, de plaatsmaatschappij DECA heeft, eh, toen dit nummer uitkwam... Een, eh, ja, een filmopname gemaakt van deze, van deze clip, of deze uh, uh, uh, performance. En uh, dat ziet er zo mooi uit. Dat kun je vandaag de dag nog, uh, nog vinden op, uh, op Google. En uh, dat ziet er uh, heel statisch uit met uh, de vrouwelijke basgitaristen. En uh, ja, het ziet er echt, echt heel mooi uit, alsof het uh, gisteren gemaakt is, uh, bij wijze van spreken. Wij gaan nog uh, één plaat draaien en dan, uh, dan hebben we het weer gehad voor vandaag. Maar er gebeurt niks. Waarom gebeurt er niks? Da -da -da -da -da. So. Nou, love will keep us together. Zullen we het daar maar op houden? <laughs>